APPM.nl. En durf Nederland mooier te maken. APPM. Samen mooie dingen doen. Dit is Radio 1. 10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo is de ochtend rustig begonnen. Wel zijn er berichten dat demonstranten zich weer beginnen te verzamelen... om opnieuw het aftreden te eisen van president Mubarak... Vanwege de protesten die nu al een paar dagen aan de gang zijn... zijn banken, de beurs en scholen vandaag dicht. Afgelopen nacht zijn ongeveer 6000 gedetineerden ontsnapt... uit een gevangenis in Cairo. De bewakers zouden vanwege de onrust in de stad hun werk hebben neergelegd. Ook in een gevangenis ten zuiden van de stad zouden gevangenen zijn uitgebroken. Bij een ongeluk bij de Zeelandbrug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beverland... zijn vier mensen gewond geraakt. Vlak voor negen uur botsten twee auto's frontaal op elkaar... De slachtoffers hebben geen ernstig letsel, zegt de politie. Door het ongeluk is de Zeelandbrug dicht... en moeten automobilisten een flink stuk omrijden via de Oosterschelde-kering. Het gaat waarschijnlijk nog zeker een uur duren voordat de brug in Zeeland weer opengaat. Bij een brand in een schuur in Bovenleeuwen... zijn bijna 80.000 legkippen om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak brak kort voor middernacht brand uit in de kippenschuur. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen gebouwen. Maar de kippen konden niet worden gered. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen... met de brand in Bovenleeuwen. Op het Amerikaanse filmfestival Sundance... is de Nederlandse documentaire Stand van de Sterren in de prijzen gevallen. De film won in de categorie Wereldcinema Documentaire. De film van Leonard Rettel helmrich is het laatste deel van een drieluik... over het leven in een sloppenwijk in Jakarta. Stand van de Sterren was een paar maanden geleden in Amsterdam... de grote winnaar op het documentairefestival ITVA...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 Dan is de Zeelandbrug tussen noord beverland en Schouwen-Duiveland nog steeds in beide richtingen afgesloten na een zware ongeluk. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid en dit gaat nog enkele uren duren. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen. Fijn dat u weer bij ons bent. Er wacht u vandaag namelijk weer erg veel geschiedenis op de radio tot 12 uur. Maar enigszins afwijkend van een normale zondag... eindigen we voor een keer niet om half 12 met een lange documentaire. Er zijn namelijk de komende uren ontknopingen te verwachten... op drie grote sportevenementen. De mannenfinale van het Grand Slam toernooi het Australian Open. Het WK veldrijden. En de Wereldbeker Schaatsen in Moskou. En op al die plekken waar gespoord wordt, zitten verslaggevers. die ons tussen de geschiedenis door de komende twee uur op de hoogte gaan houden. Maar maakt u zich vooral geen zorgen, er blijft meer, genoeg, meer dan genoeg tijd over. om te gaan praten met onze gasten. En we zullen ze meteen aan u voorstellen. We zijn blij dat Harm Botje hier weer is aangeschoven. Een aantal weken terug was hij te gast om ons bij te praten over de aanslag. Aanslagen op de koptische kerken in Egypte. Nu is hij hier om ons ook weer bij te praten over de historische achtergronden van de jasmijnrevolutie Revolutie in Tunesië en natuurlijk over de opstand, want daar beginnen het toch daadwerkelijk op te lijken in Egypte nu. Um, Harm, ik heb bij mij, ik was twee dagen geleden bij een boek wat gepresenteerd werd, dat heet De Nijl-expeditie, dat is even heel iets anders. Dat is geschreven door Marius van Beek en dat was een barokke katholieke. Kunstenaar die in 1963, toen het hier hartje winter was, met de Elfstedentocht, Steden besloot. Ik ga met een. Ik start mijn auto, ik bind er een landingsvaartuig, wat ik heb omgebouwd tot boot, achter op een aanhangwagen om straks in Egypte de Nijl af te zakken om gaan vast te leggen. Wat door die nassen en die Assandam, want daar ging het natuurlijk om, allemaal vernield gaat worden. Het is een prachtig boek geworden met foto's en film, allemaal te zien, ook in het. Uh, aan het Pearson Museum en omdat jij 13 jaar in Egypte verbracht hebt als correspondent, als ik het wel heb, even voor zomaar dit boek, we maken daar als OVT geen gewoonte van om onze gasten een cadeau te geven, zeg ik er meteen bij, lees het en geniet ervan. Is het je bekend, overigens, die Asendam, de hele problematiek? Ja, zeker. Zeker, ik ben er een uh, groot aantal keer geweest en toen stond het al onder water, een van de dingen die me altijd... Nogal geïrriteerd heeft over het gil dat iedereen praatte over het onderstromen van de Egyptische tempels. En dat waren dan Ptolomeese tempels. Dat wil zeggen, die werden door de Grieken besteld, door de Griekse koning in Alexandrië. Maar er is eigenlijk nooit goed gepraat over het prachtige Nubische christelijke kunstschatten. die ook uh, onder water gezet zijn. Er zijn er, zover ik weet, een paar van gered. Er staat iets in Polen, zover ik weet. Maar dat, is dus een, een, een, dat werd een duidelijk ondergeschoven kind. Goed, de Negers van Egypte, daar ging het over natuurlijk, als het om de Nubiërs gaat. Ja. Uh, je vindt het allemaal terug in dat boek. Uh, we gaan straks verder praten over Egypte. Nu wel te verstaan. Dank je wel. Ja, Harmbordje hoort je straks na half, na half elf. Ja. Na de column van Henk Hoffland, Die u vandaag hoort vanuit Amsterdam. Door de telefoon. En we gaan praten over een... Uniek programma onderdeel van het internationale filmfestival in Rotterdam. Gisteravond was de eerste te zien van 16 red westerns... die allemaal zijn gemaakt in het Oostblok... en die tot nu toe niet of nauwelijks zijn vertoond in het Westen. Daar in het communistische Oosten was het genre van de Western... vanaf de jaren 20 tot de jaren 80 van de vorige eeuw ongekend populair. We horen straks de programmeur van het filmfestival... Ludmila Svikova en Russisch film- en literatuurkenner Otto Boele. Um, om te horen hoe het in godsnaam mogelijk is: dat uh, Russisch sprekende indianen met pijl en boog vanuit hun kajak schoten op blanke slechterik op mokassons tegen de achtergrond van het Oerelgebergte. Dat is vandaag en dan na elf. Uur gaan we door met de boekenrubriek met bespreking van historisch werk... door onze recensente Han Van der Horst en Paul Arnoldussen. En in de tweede uur is bij ons de, graaf, de, de gast, de biograaf... De, is bij ons de, graaf. de biograaf van Max Tailleur Jan Luitsen. En zult u dus in het tweede uur ook een flink aantal Sam- en Moos-grappen horen? We beginnen met de in Amsterdam een wasserij... Want van de brief van een schatrijke dame waarin staat... u moet meer zeep gebruiken. Schrijf moos terug en niet meer papier. Ja, u hoort ja. hem al even, maxie straks. Dus in het tweede uur veel meer van hem. Maar moet, je, moet je hoesten of heel erg lachen om Max te huur, okay. Nee, het zag nee. eruit als lachen, hoor. Toch echt. En ik, en ik denk, nu ik ga nu mijn mobiel ook uitzetten. Dat lijkt me wel handig. Dat lijkt me heel verstandig. Goed, um, nou heeft u gehoord wat het 12 uur is. Dan gaan we nu luisteren naar een fragment uit het acht uur journaal van afgelopen woensdag. <coughs> Beter onderwijs en meer innovatie. Alleen daarmee kan Amerika landen als China en India nog bijbenen. Dat was de boodschap van president Obama tijdens zijn jaarlijkse toespraak. De State of the Union. A half a century ago, when the Soviets beat us into space... with the launch of a satellite called Sputnik. We had no idea how we would beat them to the moon. The science wasn't even there yet. NASA didn't exist. But after investing in better research and education, we didn't just surpass the Soviets. We unleashed a wave of innovation that created new industries and millions of new jobs. This is our generation's Sputnik moment. Goed, de Amerikaanse president Obama afgelopen woensdag in zijn State of the Union. Hij heeft het dan over het Sputnik-moment van deze generatie. En alle nieuwsmedia pikten het eruit. Het Sputnik-moment waarmee Obama verwees naar 1957. Want toen waren het de Russen die de Amerikanen versloegen op technisch en innovatief terrein. En nu gaat het om de dreiging van China en wellicht India. We hebben nu aan de telefoon Amerika-kenner Frans Verhagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, we horen nu maar een heel klein stukje van die uh, speech. En, en u heeft ongetwijfeld het hele verhaal gehoord. Was het een goede speech van Obama, even kort? Ja, het was voor de verandering eens een keer een speech... waarin hij probeerde mensen achter zich te krijgen... en duidelijk te maken waarom Amerika een overheid heeft. En waarom die goede dingen voor je kan doen. Ik had gehoopt dat hij dat uh, al twee jaar geleden zou hebben gedaan. Maar goed, beter later dan nooit. Denkt u dat dit dan een keerpunt wordt... Nou, een keerpunt in de publieke rol van, van, van Obama heeft het presidentschap tot nu toe niet gebruikt als, als bully pulpit, zoals Theodore Roosevelt het noemde. Hè? Een, een poging om de bevolking achter je te krijgen. Reagan deed dat ook heel goed. Dat heeft hij tot nu toe nagelaten, wat eigenlijk heel vreemd is gezien, zijn oratorische kwaliteiten. En dat heeft een behoorlijk duur gekost de eerste twee jaar. Ik heb de indruk dat hij programmatisch eigenlijk heel weinig heeft veranderd. Er is een heel hoop geschreven dat hij naar het midden zou zijn opgeschoven, maar mm -hmm. ik zie dat niet zo. Ik zie wel dat de retoriek veranderd is. En hij probeert nu ook echt mensen achter zijn beleid te krijgen. En deze toespraak was daar het openingssalvo van. En dat spoedmik-moment, is dat dan een goede vondst in, uh, een, in een nieuwe strategie? nieuwe takken? Ja, dat was heel slim van zijn van speechwriters. Ze begonnen er al een paar dagen van tevoren mee. Ja, die Sputnik, dat, mensen schrokken zich aan ongeluk in oktober ja, 1957. Ja, laten we even terug naar die tijd, uh, 57. Ja, Opeens neem je, lanceren je voorstel, de... uh, midden jaren 50, uh, president Eisenhower, het gaat allemaal gezapig en het gaat hartstikke goed in Amerika. De middenklasse uh, wordt steeds breder, steeds groter. Iedereen rijdt rond in die grote Amerikaanse bakken, je kent dat wel. En, en ineens komen daar de Russen en die lanceren een satelliet. En dat was de Amerikanen nog nooit gelukt. Die hadden steeds die raketten die, die maar ontplofte op het platform. Je kunt je die filmpjes misschien nog wel herinneren. Mm -hmm. Dus ondanks het feit dat al die ex-nazies in Amerika aan raketten werkten... slaagde het er maar niet in om dat ding de ruimte in te krijgen. En dat is ja toch vooral uitgebuit ook door de Democraten. Uh, de de Eisenhower Republikein natuurlijk. Uh, Die dan eens als... president is, ja. Ja, het is uitgebuit als een, als, een, als een aanklacht tegen het Amerikaanse onderwijssysteem. En het was een soort wake-up moment van, uh, jongens, we moeten er ja. echt tegenaan. Laat en... ik, ik, heb, ik heb gekeken op internet is die te zien. En het is absoluut de moeite waard om daarnaar te kijken. De film Sputnik Mania. En dan zie je, en je dat er... Hij had dat ding zelfs opgepoetst russen om, uh, om hem goed te laten schitteren in de ruimte. Ja. Zodat de Amerikanen niet konden missen. Ja, maar dan ontstaat er een... Totale histerie uh, uh, in dat land. Laten we heel even naar een, een korte compilatie van reacties uit 57 luisteren voordat we verder daarover hebben. The United States is depicted as being in a state of admiration, confusion, and surprise. And Russians are told that the American myth of a Soviet lag in science has been exploded. Russia's getting into space really bothers me. Because it's making the cold war between the Russia and the United States you know more intense. Er is meer more tussen de wereldpijs. Als het 180 it is, pounds, ik het it would Of als het dat is, zou het has zijn voor Ik zeg dat. Ja, dus, dus paniek bij de bevolking, want het is Koude Oorlog... en in die gelanceerde satelliet zouden wel bommen kunnen zitten. Als laatste hoorden we president Eisenhower... die zegt dat er totale verbijstering is bij de Amerikaanse wetenschappers. Um, hoe, waar, waar komt die totale hysterie vandaan in Amerika op dat moment? Nou ja, goed, als je na de Tweede Wereldoorlog steeds voorgehouden bent dat je het machtigste land bent, dat je beter bent, slimmer, verder ontwikkeld dan wie dan ook, en dat, die Russen, dat je die Russen eruit gaat concurreren. En je wordt dan ineens verrast door iets wat jou niet gelukt is... ...zoals satellietruimte insturen. Ja, dat is even schrikken. En aan de Russische kant werd natuurlijk ook aan alle kanten uitgebuit. Want die moesten hun eigen bevolking ook voorhouden... ...dat zij het beter deden dan Amerika. Dus ja, ik kan me die historie wel iets voorstellen. En het werd natuurlijk politiek flink uitgebuit... Want het idee dat we nu in een hele confrontatiepolitiek leven. en dat het nu allemaal harder eraan toe gaat dan vroeger. dat is onzin. dat was in de jaren 50 ook al zo. Dus de Democraten die waren er als de kippen bij om dat uit te buiten. Ja, leg eens even uit hoe dat dan uitgebuit is. Nou ja, een paar jaar later, of niet veel later. kwam John F. Kennedy op als presidentskandidaat. en die heeft het gehad over de missile gap. Dat er een groot gat bestond in het aantal raketten tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En dat was direct gebaseerd op dat Sputnik-verhaal. Nou, Vier of vijf jaar later bleek dat er helemaal geen gap was. En maar ondertussen was hij natuurlijk wel tot president gekozen. En Je, moet, je kunt heel veel over Eisenhower zeggen, een saaie president, maar wel iemand die zijn hoofd erbij hield. En die wist waar hij het over had en die steeds maar zei in 1958, 1959, dit is onzin. En die zelfs waarschuwde in zijn afscheidsspeech voor het militair industrieel complex. Ja, dat is de, de eerste keer dat, dat, die, dat die hij daar echt tegen gewaarschuwd is. Hè? Dat die wel eens dat zouden kunnen gebruiken alleen maar ter <coughs> in glorie van zichzelf. Uh... Nou ja, gewaarschuwd is Dat was zelfs een republikein en een militair ja. die dat zei. Ja. Ja. En dat is toen in de, in, in, de ma in, in, de, in de maalstroom van die verkiezingen van 1960 met die jonge Kennedy... En uh, Richard Nixon is dat helemaal verloren gegaan. En achteraf heeft Kennedy ook toegegeven dat het een opgeklopt verhaal was. Maar uh, als we even naar nu gaan. Ja. India nog China hebben geloof ik een Sputnik gelanceerd. Of iets gelanceerd wat technisch zoveel uh, verder is dan Amerika. Dit gaat toch eigenlijk om iets anders? Om economische nee, ja. uh, zaken toch gewoon? Dit heeft een hoge symboolwaarde. Dit is, het is een poging om het hele land, uh, democraten en republikeinen... op één lijn te krijgen over de onderwerpen die Obama aan zijn hart gaan. En dat is onderwijs innovatie, infrastructuur... En geloof in de overheid als een middel om dat soort dingen tot stand te krijgen. En daar ging die speech over. Nou okay. En dan is dat Sputnik-moment heel erg goed gekozen. Ik zeggen. Ja, waar, waar de geschiedenis niet goed voor is. Want dat is in principe in 1957 ook gelukt. Hè? Want uh, uh, dankzij dat Sputnik-gedoe zijn er allerlei interstate highways aangelegd. En is NASA begonnen, toch? Nou, Die interstate highway die stond wel op het programma. Maar die kon toen beter verdedigd worden. Ja, dan <laughs> kon je de raketten van de ene, land, de ene kant van het land naar de andere kant rijden. NASA is begonnen uh, en ze zijn begonnen met de campagne om een man op de maan te zetten en dat heeft allerlei technische innovatie opgeleverd. Maar je kunt dat hele dat hele geschiedenisverhaal kun je in principe vergeten. Het wordt gebruikt nu. Om een politiek programma te verwezenlijken. En dat is, dat is, op een slimme manier wordt dat gedaan. Het hele land moet nu achter Obama gaan staan. Dit is het spoedig moment. We oh. moeten met z'n allen daartegen aan antwoorden. Dat er China en India overvleugelt. En dit keer niet op militair gebied, althans voorlopig nog niet, maar op economisch gebied. Goed, nou dat begrijpen we nu veel beter. Dankzij u, Frans Verhagen. Hartelijk dank. En uh, ja, ik heb een echt? vraag. Harbert, uh, hebt, hebben we aan hebben we dat Apollo project niet het tevo te danken? Niet alleen de TV-pan, maar ook uh, al die telefoons die je net af moest zetten. Juist. Uh, en al die chips en al dat soort dingen. Het moest allemaal steeds kleiner. Als je ziet met welke computers in de tijd die mannen naar de maan gegaan zijn, <coughs> dan lag hier een ongeluk. En mm -hmm. uh, vergeleken daarmee zijn wij uh, oneindig veel verder. Dat heeft het allemaal in werking gezet. Dus het, het, het zou kunnen dat zo'n stimulans ontzettend werkt. Prima. Oké. Okay. U hoort de muziek van The Illusive Strangers. Het Russische antwoord op de klassieke Amerikaanse Western, The Magnificent Seven uit 1960. Een film die zo'n enorm kastsucces was in Rusland. dat de communistische partijfunctionarissen besloten. deze ideologisch correcte en toch populaire tegenhanger te laten maken. Voor de 40ste editie alweer van het Internationale Filmfestival van Rotterdam zijn vanaf gisteren 16 Red westerns, of ook wel Oosterns, te zien in een speciaal programma dat na Rotterdam allerlei andere Europese landen aan zal doen. Uh, het zijn uh, westerns van het uh, genre zoals we dat kennen van John Wayne, uh, maar dan in een rode jas. Otto Boele is docent Slavisch. ...talen en culturen aan de Universiteit van Leiden... ...en is gespecialiseerd op het gebied van Russische literatuur... ...en hij gaat uitleggen hoe het in vredesnaam mogelijk is... ...dat die western past in een communistische ideologie. Maar voordat we met hem verder praten... ...we aan de telefoon Ludmila Svikova... ...programmeur van het Internationale Filmfestival Rotterdam... ...die deze films verzamelde. Goedemorgen, mevrouw Svikova. Goedemorgen. Ja, U zit op dit moment in Rotterdam... ...drukker dan uh, weer alle andere voorgaande jaren. En gisteravond ja. heeft u de première gehad... ...van de eerste Red Western met muziek van het Metropoolakkers Live. Hoe was het? Ja, het was een fantastische avond. Echt een grandieuze opening. Uh, niet te vergeten avond. Vijftien minuten staande in ovaties daarna. Ja, deze film is, uh, nou, het, wat u zei, uh, het eerste van dit soort... Uh, van de zogenaamde Red Western. The Extraordinary Adventures of Mr. Ja. West in the Land of the Bolsheviks. Uit ja, 19... met een hele lange titel. <laughs> Wij hadden een nieuwe print die speciaal voor, voor ons... door de Moskoum-studio in Moskou werd gemaakt. En, uh, nou ja, mensen hadden echt uh, gelachen... want dat is ook een beetje inmiddels oude wet, uh, alle die scènes en zo. Deze film was trouwens... Um, Um, door Sevolod Pudovkin, de, de regisseur van de film, gemaakt met zijn studenten. Uh, en Sevolod Pudovkin was een pionier van de Sovjet-cinema. Uh, en zijn studenten uh, later ook, uh, die, uh, die zijn ook beroemde filmmakers geworden. Uh, en nee, uh, sorry, Lev Kulasov, I, uh, ik ben een beetje aan het. Uh, zijn ja, drukke dagen. De regisseur, ja, sorry. De regisseur is uh, Lev Kulesov. En uh, Sevalok Pudovkin, en Boris Barnet en Alexandra Goglova waren uh, zijn studenten waarmee uh, hij deze film heeft gemaakt. En omdat er geen uh, filmmateriaal uh, was uh, in het begin van de jaren twintig in Moskou, moesten ze deze film eerst in uh, theater gaan uh, bestuderen. En pas daarna gingen ze. Uh, film zelf maken in 1924. Ja, nou heeft u al die Red Westerns echt moeten opsporen, hè? want ze, waren, ze, ze lagen niet allemaal klaar in archieven om mee te nemen, als ik het goed heb. Nee, het was uh, inderdaad uh, een hele moeilijke taak. Uh, ja, het is ook een beetje een situatie in Rusland nu, want uh, ik weet niet waarom. Ze zijn niet echt uh, trots op hun uh, verleden, uh, zelfs uh, culturele verleden. Dus dat Sovjet-Unie, dat is op dit moment niet uh, belangrijk voor hun. En uh, speciaal uh, films, zoals uh, films uit Centraal-Azië, uh, Kazachstan, uh, Kyrgyzstan, Oezbekistan, uh, Tajikistan. Dat was eigenlijk het mo moeilijkste. Want ook nog, uh, wij moesten ook nog uh, copyright vinden. Uh, dus de rechten voor de films om te vertonen. En dat was echt, uh, dat moesten wij echt alleen maar op uh, met hulp van grote, hulp van vrienden overal te doen. Ja, want het waren wel heel populaire films, hè? die westerns in het in, in hele Sovjetblok. Ja, dat waren zulke populaire films dat als wij nu nog uh, over die films praten... Uh, uh, mensen reageren daarop, ze, ze herinneren ze, zich nog wel. Uh, Geldt dat, waren... dat voor u ook? Heeft u ja, ook... zeker, zeker. De uh, indianerfilms uit uh, uh, DDR, uh, <coughs> sorry, die waren echt, uh, nou wij hebben uh, dat uh, spelletje wat wij gingen spelen, het, uh, het liefst was uh, indianenspelletje en uh, dat waren boeken van Karel May of er uh, waren uh, films die uh, met indianen, De grootste indiaan die bij onze landen was, was uh, Goikomitids. Het is een uh, acteur die eigenlijk een sportleraar was, en uh, hij komt ook zelf naar Rotterdam de films te, te, te inleiden. Nou ja, het waren enorm populaire films. En die waren echt elke maand op televisie. In Rusland, uh, die Sovjet-Westerns waren zelfs. Uh, daar ben ik niet bij geweest natuurlijk. Maar ik heb gehoord dat zij ook uh, op stadions uh, vertoond worden en zo. Dat echt miljoenen mensen hebben deze films gezien. Ja, als, als u naar aanleiding van dit soort films. Uh, Indianen, indiaantje en cowboytje speelde. Dan waren in uw geval de Indianen de good guys, geloof ik, hè? Tuurlijk, ja, ja, ja. En wij gingen zeker zo'n pijp van de vrede ook altijd roken. <laughs> Oké. Okay. Ludmilla Svikova, heel hartelijk dank. Zijn er nog kaartjes? Want er zijn nog 15 films te gaan. Mensen kunnen die bestellen via de site van uh, IFFR. Ik, uh, ja, ik hoop het. en Ik, uh, ja, het, ik heb gehoord dat het uh, ontzettend populair is geworden, deze programma. Dus ik hoop uh, dat er kaartjes nog zijn. En ik uh, hoop dat uh, onze luisteraars ook... Uh, naar Rotterdam komen, heel graag. Hartelijk dank, Ludmila Swikova. Dank u wel. Otto ja. Boele, de, de Red Westerns. Ik, ik begrijp dat al vanaf dag 1 Stalin er ook helemaal gek op was, hè, op westerns. Ja, dat klopt. Um, in het begin van de jaren 20 werden er veel Amerikaanse films uh, geïmporteerd. Ook omdat de Russische filmindustrie op dat moment niet bij machten was... om de vraag naar uh, populaire onderhoudende films... om uh, um, daar aan te voldoen. Um, maar tegen het eind van de jaren twintig neemt de ideologische druk weer toe. En ja, worden er geen... Buitenland zijn ook zeker geen Amerikaanse films meer geïmporteerd. Alleen voor Verstaling wordt een uitzondering gemaakt. In zijn privé bioscoop uh, in het Kremlin of op zijn uh, uh, buitenverblijf... worden regelmatig cowboyfilms vertoond. Uh, en daar was hij een groot liefhebber van. En, en weten we ook wat zijn lievelingsfilm was in dit genre? <kliek> um, eerlijk gezegd dus, weet ik dat niet, nee. nee. Maar... Gij geeft dan vervolgens opdracht aan Russische filmmakers... om uh, uh, soortgelijke films te maken, maar dan met een aangepaste ideologie. Um, dat kun je niet helemaal zo zeggen. Je krijgt in de jaren dertig wel uh, zogenaamde Soviet musicals. Wat dan weer afgekeken is uiteraard van het uh, voorbeeld uit, uh, uit Hollywood... Um, er is op het Rotterdam filmfestival één film uit de jaren dertig te zien. Uh, de Thirteen, uh, over dertien uh, Bolshewistische uh, strijders in Centraal-Azië. Um, maar het is niet zo dat er op dat moment er een, een enorme Western productie van de, uh, van de grond komt. <tie> het is pas aan het eind van de jaren zestig, begin jaren zeventig... Uh, dat men dat uh, ja, handen en voeten gaat geven. En uh, er inderdaad, zoals het fragment ook dat we hoorden, die uh, Elusive Avengers, uh, is een film uit het eind van de jaren 60. Dan worden een aantal van dat soort films gemaakt. En in tegenstelling tot wat, ja, de indruk die zou kunnen ontstaan, is een aantal van die films nog steeds heel erg populair. In Rotterdam is ook uh, uh, The White Sun uh, in the Desert of the Desert te zien. En het is ja, een van de meest populaire films ooit. En dat is ook wat je zou kunnen noemen een Red Western. Um, maar ook wel iets meer dan alleen maar entertainment zou ik uh, maar, willen maar, zeggen. Maar dus, dus pas na Stalin, onder laten we zeggen, een, een periode van tijdelijke dooi... Ja. is het mogelijk om westerners te gaan maken? Ja, eigenlijk ja. wel. Het, het probleem is ook dat Stalin zich werkelijk met alles bemoeide. Elke film die werd uitgebracht, die moest hij zelf hebben gezien. Dus ja, dat, dat verlamde natuurlijk de filmmakers ook. Want uh, ineens deed je iets fout. Dus uh, bijvoorbeeld in 1951 worden er maar iets van 30 films uitgebracht. En dan zie je, ja, als je dat in grafieken ziet, dan is er een ongelofelijke dip. En dat is die ideologische druk: niks ja, mag. En het, het niks kan komen. je niks ja. kosten. Ja, precies. Kan je niks ja, goed opleveren? Ja, Eén een verkeerde, een ja. verkeerde scène. Ja, inderdaad. En in de jaren 50 natuurlijk, Stalin overlijdt in 53, dan, dan wordt het allemaal wat makkelijker. Uh, hoewel af en toe er natuurlijk ook nogal uh, Stalinistische elementen zijn die druk blijven uitoefenen. En juist aan het eind van de jaren 60, hè, na uh, de, de, de, het einde van de Praagse Lente in 1968, dan wordt eigenlijk de politieke druk weer opgevoerd. Maar dan zie je, gek genoeg, dat die westerns. Uh, uh, wel mogen worden gemaakt. Uh, mits daar natuurlijk een, een, een, een goede ideologische boodschap in verpakt zit. Dan nog even Stalen en dan gaan we door ja. over die latere jaren, uh, na de jaren zestig. Het gerucht gaat dat hij opdracht heeft gegeven om John Wayne om te leggen. Ja. Dat is een verhaal en dat uh, is in de wereld geholpen door, ik geloof, uh, Montefiore, dat is een bekende biograaf van Stalin. Maar die zegt daar ook van: ja, er is één getuigenis van iemand die zegt dat Stalin dat zou hebben, hebben uitgeroepen. John Wayne moet worden vermoord. En dat er ook een soort ja, plan, de campagne al zou zijn ontwikkeld. Maar eigenlijk is daar nooit bewijs voor gevonden. En ik denk dat het toch een vrij apocrief verhaal is. Ja, want John Wayne staat natuurlijk symbool voor de western. En ja. in de western is het. Ik bedoel, een veel, een veel Amerikaanse verhaal dan, dat, dan de Western bestaat er niet. En dan ja, is John Wayne natuurlijk ja, ook een rabiaat -communiste, communist uh, zeker. hater. Ja. Ja. Maar hoe kan je dat echte Amerikaanse verhaal... dat typisch Amerikaanse genre, het, het veroveren van het Wilde westen van de Indianen, hoe kan je dat nou om laten vormen... tot een verhaal wat past in de Sovjet-Unie? Ja, men zocht echt naar een equivalent. Uh, en dat betekende dat voor veel van die wet van die Westerns... Uh, de actie werd verplaatst naar Centraal-Azië. En het zijn in zekere zin ook historische films... want uh, de handeling speelt zich af tijdens de Russische burgeroorlog 1918-1921. En meestal gaat het zo dat een Bolshevik het communisme kon brengen... Uh, daar in Centraal-Azië, waar men uh, nog niet zo verlicht is... Uh, hij heeft ook alle trekken van de, ja, van, de, van de eenzame held die we uit Westerns uh, kennen. Hij heeft misschien wel hulp, maar het is toch een, een eenzame uh, strijder. Clint Eastwood. Um, bijvoorbeeld, ja. Um, uh, ook iemand die met, uh, altijd zichzelf uh, onder controle heeft... met het nodige gevoel van understatement allerlei mooie one-liners uh, debiteert. Um, en daar uh, vinden schietpartijen achtervolgingen in plaats... Um, dat ziet er allemaal heel professioneel uit. Niet, niet knullig of zo. Dat is uh, over het algemeen goed gedaan. Dus uh, eigenlijk de, de ingrediënten die je van Westerns kent. Dus actie, schietpartijen, een eenzame held. Um, maar en ook indianen in kajakken met pijlen en bogen en moccasins. Ja, ik moet zeggen, die films heb ik zelf nooit ja, gezien. Het zijn en... meer de sauerkraut. Best maar best eten, ja, de DDR, we hebben het over ja. twee verschillende genres. Of, we hebben het over een tijd dat die cowboys als het ware een Bolshewistenpak dragen. In, juist, in, in, in, in de oorlog tegen de Witten. En daarna ja. komt een andere variant en komen de echte cowboys en in indianen. Nou, ik denk dat ook de echte cowboys en indianen... dat is zo... Uh, rond diezelfde tijd worden ja. dat soort films gemaakt. He, dus we hebben het steeds over die jaren 60, jaren 70. Maar wat vooral in Rotterdam wordt vertoond... is eigenlijk de Russische vertaling daarvan. Waarbij de handeling zich dus in Centraal-Azië afspeelt. En het belangrijkste, de belangrijkste overeenkomst is eigenlijk net als in de westerns... dat het echt aan de frontier speelt. Hè? Dus waar zeg maar, de, de beschaving ophoudt... of de beschaving nog moet worden gebracht. Of dat nou de, de witte beschaving is van Amerika... of de beschaving van de Bolsheviken. Maar dat is eigenlijk de, de ingrediënten... die een spannende film kunnen opleveren. En dat liet zich ook wel goed vertalen... Naar, naar de Russische geschiedenis. Ja, En als we naar de Illusive Adventures kijken... ik bedoel ook de... De manier waarop het beeld wordt gemaakt, dat past. Want we zien daar een, een erg rode opkomende zon... met uh, vier helden op het paard die vanuit de horizon naar ons toekomen... met die fantastische uh, uh, muziek. Er is goed gekeken naar hoe het in Amerika gemaakt werd. Dat wel. Uh, ja. Die regisseurs die moeten dus toegang hebben gehad tot het hele genre... om, te, om, om het af te kijken, het kunstje. Ja. Um, natuurlijk, je kunt je uh, filmmakers naar films laten kijken die je vervolgens aan het uh, grote publiek uh, onthoudt. Um, ja, ik refereer ook weer aan die musicals uh, uit de jaren 30. Uh, wat zich hier aan het einde van de jaren 60 manifesteert. Dat zien we ook al in de jaren 30. Uh, Amerika is het voorbeeld. Dat wordt natuurlijk nooit ruidelijk toegegeven. Uh, en ook de term western werd niet als genre-aanduiding gebruikt. Het heet dan meestal of, of officieel een avonturenfilm. Mm. Uh, of eventueel iets later in de tijd nog een, een actiefilm. Maar de term uh, rode western, ja, dat is een etiket dat wij daar zeg maar, vanuit het westen op hebben geplaatst. Ja, ja, maar we zien wel ook cowboys en indianen, waarbij nu de indianen de, natuurlijk de rood <laughs> ja. uh, Dat zijn de helden. Ja, ze worden ze neergezet. Hoewel ik mij afvraag of elke Russische kijker... zich per se met die Indianen zou hebben geïdentificeerd. En toch niet met de blanke cowboys. Met, met maar... het bleek gezicht waarschijnlijk toch, toch wel. Hè? Ja, ik, ik ja, denk dat, dat, dat valt dat, ja. te vrezen. Ja. Ik denk het wel, ja. ja. En, en nou is de Magnificent Seven... de, de, de grote Amerikaanse succeshit met Joel Brenner, die is in de Sovjet-Unie pas... Echt een groot succes. Ja, dat klopt. Dat is een van de zeer weinige en volgens mij de enige uh, western die is, die is uitgebracht. Um, en dat heeft uh, inderdaad uh, ja, hele volksstammen naar de, naar de bioscoop gelokt. Uh, het was zo populair dat men er zeg maar, uh, in, de, in de hoogste uh, partijregio's zegt daar ook weer ongerust over begon te maken. En inderdaad, men is gaan zoeken naar een, een Russische vertaling. Kunnen wij die vraag, kunnen wij daar niet zelf aan voldoen met uh, ideologisch verantwoorde stof die aan de eigen geschiedenis is ontleend? En hoe lang gaat dat door dan, dat die enorme die, die, die, die druk op, van, van die ideologie op het maken van films? Is dat tot eind jaren tachtig? Uh, ja. Is daar zo'n strenge controle op? De censuur was wel streng, maar natuurlijk niet altijd even consequent. En die houdt echt op te bestaan. Ja, wanneer de Sovjet-Unie uiteenvalt. Mm -hmm. ja. Dus uh, in de periode waar, waar wij het over hebben, um, zie je dat die, dat die censuur alles bepaald is. Maar er zijn allerlei rare toevalstreffers. Want die film die ik al noemde, die heel bekende, geliefde film uh, White in the, in the Desert. Dat is een film die uh, eigenlijk uh, waarschijnlijk zou zijn. Uh, afgewezen door de censuur. En de censuur heeft er ook in geknipt. Maar toevallig werd die vertoond aan Leonid Brezhnev. op dat moment. En die vond het een prachtige film. Ja, en dan is je kostje natuurlijk gekocht. en wordt die film gewoon uitgebracht. Ja. Uh, dus die censuur. die oh. ideologische druk was er zonder meer. Um, maar een regisseur. kon het natuurlijk. Uh, kon het prima vinden. als er dan bepaalde scènes uit werden verwijderd. Uh, censuur was er. Maar er waren ook allerlei toevalstreffers. en uh, oorzaken die, waar je eigenlijk nauwelijks een uh, kijk op had die dan toch in het voordeel van een film konden werken. Ja, als, als laatste Ludmila Svikova zei dat het moeilijk was om aan de films te komen... en dat zij mm -hmm. dacht ook dat dat te maken zou hebben met een ja, uh, ja, gebrek aan trots of schaamte voor, voor het genre... en dat ze daardoor slecht bewaard zijn en, en moeilijk uh, te verkrijgen. Ja, um, ik geloof ook dat zij suggereerde dat dat te maken heeft met de ja, ongemakkelijke relatie met de, de ex-Sovjet-republieken in Centraal-Azië. Dat is mogelijk. Op zich um, is er juist een ongelofelijke nostalgie op dit moment in, uh, in Rusland naar de jaren zeventig. Uh, naar de oh. tijd dat alles uh, goed en overzichtelijk was. Dus een hoop films uit die tijd, die, uh, die zijn nog steeds populair. En ik denk dat daar uh, de meeste Russen gewoon nog heel positief over zijn. Goed, Otto Boelen, heel hartelijk dank voor uw toelichting. Het programma van de Red Westerns is dus te zien... op het Internationale Filmfestival in Rotterdam, wat nu gaande is. We gaan zo naar de column van Henk Hofland. Voordat we dat gaan doen, gaan we even naar Marcelle Miskers. En zij gaat ons vertellen hoe het zit... met de finale van de Australian Open, die nu bezig is. Goedemorgen, Marcelle. Goedemorgen, ja, en even snel tussendoor. Die finale gaat natuurlijk tussen de Brit Andy Murray en Novak Djokovic. Voor Murray zou het zijn eerste grand slim titel kunnen worden als die wint voor Novak Djokovic zijn tweede. Want hij won de Australian Open in 2008. We zitten in de eerste set. Het gaat heel langzaam, want we hebben ontzettend goede, lange rallies. Moet je je voorstellen, het is 32 graden, dus dat kost heel veel energie. Uh, Murray heeft het het zwaarst tot nu toe. Moest een breakpoint overleven in de tweede game. Maar het gaat gelijk op, er zijn nog geen breaks. En het staat 4-4 in de eerste set. Zijn er verwachtingen wie er wint? Want dit nou, is een beetje een rare finale, toch? De andere die ja, iedereen had verwacht. Ja, iedereen had verwacht natuurlijk Roger Federer tegen Rafael Nadal. Nou, Nadal geblesseerd, kon niet optimaal spelen. Federer verloor, gladjes van Novak Djokovic. Djokovic de Servier, dus uh, heel goed in vorm. Uh, licht favoriet misschien. Zeven keer hebben ze gespeeld. Djokovic lijkt ook die onderlinge confrontaties met 4-3. Uh, maar goed, in zo'n finale kan alles gebeuren. Ik zou zeggen, het is 50-50. Heel spannend. We horen je... Vast later nog in deze uitzending. Hartelijk dank, Marcella Mesker, vanuit de Australian Open. Dan gaan we nu luisteren via de telefoon met onze columnist Henk Hofland. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Zal ik maar beginnen? Lijkt me een goed idee. Daar gaat-ie. In de tweede helft van de jaren 50 zag het er voor ons in het Vrije Westen niet goed uit. In 1956 had de Egyptische president, kolonel Gamal Abdel Nasser het Suezkanaal genationaliseerd. Dat had vooral in Frankrijk, Engeland en Israël een onbeschrijfelijke verontwaardiging veroorzaakt. Besloten werd de levensader van het oude imperialisme te heroveren. In november van dat jaar werd de aanval begonnen met een bombardement op Suez, parachutisten bij Alexandrië en de opmars van het Israëlische leger in de Sinaï-woestijn... Maar president Eisenhower en minister Dulles waren het er niet mee eens. Amerika veroordeelde de actie die daarna snel uitdraaide op een mislukking. Bij wijze van tegenmaatregel had Nasser toen al veertig schepen in het kanaal laten zinken. Het Westen was diep gespleten. Tegelijkertijd voltrok zich in Hongarije de laatste fase van de vergeefse opstand. Het Rode leger trok de Hongaarse grenzen over... ...en bereikte op 11 november Budapest. Het vergled werd genadeloos neergeslagen. Had het Westen dat kunnen verhinderen? Ik denk het niet. Maar in ieder geval had ook die tragedie hier een demoraliserende invloed. We waren reddeloos aan de, verliezen de hand. Hier heerste diepe malaise. Maar het komt nog erger. In het najaar van 1957 ging een groepje Nederlandse journalisten op uitnodiging van de NOVIP, de Nederlandse Organisatie voor Internationale Betrekkingen, naar Soedan... om te kijken hoe onze ontwikkelingshulp daar terecht kwam. Sudan hoorde net als India, Pakistan en Indonesië en een reeks kleinere landen tot de niet-gebonden club. Zowel Moskou als Washington was er veel aan gelegen. Deze groep landen zoveel mogelijk te vriend te houden. Wij van de Nederlandse pers werden ondergebracht in Cartoon, het Railway Hotel, op de plaats waar de blauwe en de witte Nijl samenvloeien. Een onvergetelijk uitzicht. Bovendien vond ik in mijn badkamer een reusachtige kakkerlak. Ik heb het beest gevangen en ongeschonden het raam uitgezet. Dit terzijde. Het werd 4 oktober. Daar kwam de chef van de receptie. Hij zag er opgetogen uit. Hij vertelde dat de Russen hun Sputnik hadden gelanceerd. De eerste arts satelliet in de geschiedenis der mensheid. Mijn collega van het Vrije Volk, Louis Velleman, verbleekte. Hij riep, we zijn verloren. De hele dag sprak de Nederlandse delegatie over niets anders dan de Sputnik. Nu waren de Russen ook nog bezig de race te winnen. Eigenlijk wilden we meteen terug naar onze bedreigde werelddelen. Maar eerst moesten we nog met een vliegtuigje naar El Gouda, het heetste dorpje van Afrika. Daar heb ik een glas limonade gedronken, aangeboden door het stamhoofd. Siroop, aangelengd met water, dat voor onze ogen uit de nijl was geschept. Levensgevaarlijk vanwege de bilharzia-slak met larven die zich in je lever nestelen. Maar ter middel van de goede verhoudingen met de niet gebonden wereld konden we niet weigeren. Na nog een paar avonturen kwamen we veilig terug in Amsterdam. Daar stonden s'avonds bij helder weer veel mensen naar de hemel te kijken. In de hoop iets van de Sputnik te kunnen zien. Ook luisterden ze naar de radio om het biep, biep, biep op te vangen. In Amerika was de Sputnik crisis uitgebroken. De missile gap werd ontdekt. De Russen hadden betere scholen, waren slimmer. Toen, op 6 december 1957, lanceerde Amerika zijn eigen ruimteraket, de Vanguard. Het ding steeg een meter of tien en zakte roemloos terug op de aarde en verbrandde. Van Fred M. Hackinger, onderwijsdeskundige van de New York Times... verscheen het boek The Big Red Schoolhouse waarin de treurige achterstand van Amerikaanse kinderen werd beschreven. Het is allemaal weer goed gekomen. Maar nu heeft president Obama een nieuw Sputnik-moment afgekondigd. De opkomst van China moet de Amerikanen nieuwe spankracht geven. Laten we het hopen. Dat is zeker. Henk Hofland hoorde u. Henk, hartelijk dank. Alsjeblieft. Met een volk dat zulke graven bouwt voor haar heersers wordt het nooit wat. Zo schreef de Griekse historicus Herodotus in de vijfde eeuw voor Christus bij het zien van de piramide. En hoe overdreven die tekst ook mag zijn, een kleine 2500 jaar later wordt er van de Egyptenaren nog altijd gezegd dat ze lijden aan een zekere leidzaamheid. Toch brak deze week in Egypte de dag van de woede los en kwam er al dus een... Einde aan de 2500 jaar berusting. Weg met de Mubarak, werd er geroepen. Analoog aan het weg met Ben Ali. Een leus die in Tunesië leidde tot de omgang van de dictator daar. Ja, Tunesië, kortom als prins die Egypte uit haar winterslaap wekt. En de vraag is natuurlijk of, Tunesië, of pardon, Egypte... Tunesië daadwerkelijk achterna gaat, en als dat het geval is, wat betekent dat dan, Tunesië achterna gaan? Nou, Harambotje zit hier al een tijd klaar om ons bij te praten over die <coughs> revolutie en over de gebeurtenissen in Egypte nu. Uh, Harambotje, uh, we begonnen met Herodotes, we zijn tenslotte in een historisch programma. Uh, de Egyptenaren was een volk dat zich, uh, eigenlijk een soort volk van slaven, stelde die Grieken vast. Uh, dat klopt geloof ik niet meer, sinds een week. Dat, nou ja, het was ook toen was het al geen volk van, van slaven eigenlijk. Uh, er wordt altijd gezegd dat piramiden door slaven gebouwd zouden zijn. Uh, ik en, laten we zeggen, velen, en ik ben met hen van de opinie... dat die dingen ge gebouwd zijn als vrije tijdsbesteding, min of meer. Ik bedoel, de Nijl overstroomde. Het was dan... een hobby. Nou, het was een eerbetoon aan de koning en dergelijke... maar het was ook een, een soort sociale bezigheid dus tenijl over stroom dan had je niks te doen als boer en dan, net, net iets als het Amsterdamse bos in de jaren dertig ja nou zoiets denk ik denk meer dat je moet denken in de vorm van het pleis op de dam Juist. Waar, dus met, waar dus mensen met aanzienlijke trots aan meewerkten. Ja. En ik denk dat het met de piramide ook zo is. En dat je niet kan zeggen van dat daar, dus, zoals je op films vaak ziet... Mm -hmm. duizenden slaven die daar die, daar met die stenen... Zwepen, met zwepen worden die voortgejaagd. Nee, nee, ik denk dat het echt een, een, een, een mensen daar met... Uh, ik wil niet zeggen veel plezier... maar met, uh, zo zeggen, een grote toewijding aan, aan, aan meewerken Wij gaan Asterix en Obelix in Egypte herlezen. Um, doe e, dat. maar <laughs> de, de, de suggestie die gewekt wordt ja. is natuurlijk... en dat hoor je ook wel vaker... Ja dat Egyptenaren erg veel over zich heen lieten komen. Als u nu kijkt naar de opstand nu, ja. de, of de, de, de, de gebeurtenissen... is, is dit in de 20e eeuw eerder vertoond? Er wordt ge, ge, verwezen aan hongeroproer uit 1977. Is, is dit helemaal nieuw? Uh, in deze warm is het helemaal nieuw, ja. Uh, je moet rekenen, dit is, het wordt vaak beschreven als een, als een jeugdopstand. Het is ook zo. Je moet rekenen, is, trouwens, elke opstand in Egypte... of elke demonstratie in Egypte is automatisch een jeugdopstand... om de stom eenvoudige dat 60% van de bevolking onder de 30 is. Dus die de straat op als die de straat op gaan. Uh, de spanning is bepaald niet nieuw. We hebben het hele vorig jaar in Cairo uh, uh, eindeloze demonstraties gehad en stakingen van arbeiders die uh, loonsvolon wilden, betere contracten wilden en dergelijke. En dus, laten uh, uh, uh, we zeggen, zit-in zielden voor het parlement nooit gehoord zijn. Als zodanig. En je krijgt nu plotseling in navolging van Tunesië: komt de beter ontwikkelde jeugdstraat op ja, uh, uh, met de Twitter-jeugd en dergelijke. Uh, dat is nieuw. Ja, want als we nou even proberen vast te stellen of er een overeenkomst is tussen bijvoorbeeld inderdaad Tunesië, Egypte. maar je hebt toch nog een aantal andere Noord-Afrikaanse, Arabische landen. Wat, wat is er een overeenkomst tussen die landen? Waardoor nou, de, die nou, de, de, gro nou, de grote overeenkomst is dat je een, een, een deel van de jeugd redelijk goed opgeleid is. goed weet om te gaan met de moderne media, zoals met Twitter en Facebook en computers. en met zelf met, met, met, met, met de mobiele telefoons en dergelijke. En. Uh, Vaak een, een, een, een vrij uitlicht bestaan hebben. Er zijn die niet genoeg banen en dergelijke. Die in Tunesië is de, zijn de, de, de, is de opstand uh, uh, voortgekomen. uit het feit dat een, een, een afgestudeerde man. Uh, die dus geen baan kon krijgen en straatventer werd. Uh, door de politie uh, uh, weggetrapt werd. en zo toen uit pure wanhoop en brand stak. Ja. En dat, dat, dat, dat, dat zo, zo ontzettend veel Tunesiërs. herkenden zich in dat soort dingen. daarmee kwam een, een, een, een, een, een lawine op gang. Het lijkt dat is zelden in Egypte zo. Ja, het lijkt een beetje op de honger op, hoeren, op die je hier in de 16e en de 17e eeuw had. Opstanden tegen de armoede. Maar is, is niet een andere overeenkomst dat, dat het ook allemaal een soort militaire politiestaten zijn? Uh, Tunesië is net een politiestaat. Uh, Egypte is een militair regime. Dat zijn, dat zijn twee verschillende dingen. De, de vorige president van Tunesië, of de afgezette president van Tunesië, was minister van binnenlandse Zaken en kwam zelf uit de politie. En uh, terwijl uh, in Egypte het regime als zodanig militair is. Het heeft ook geen zin om te vragen, steunt het leger dit regime? Dat zou hetzelfde zijn als je je afvraagt, steunt de koningin de monarchie? Dat bedoel de koningin is, is de monarchie. Het, het leger in Egypte is het regime. Uh, wat, je, wat het leger zich op een gegeven moment gaat afvragen, intern, uh, is het aanblijven van Mubarak nog wel uh, uh, gunstig voor het voortbestaan van het regime. En dat het regime al zodanig stevig verankerd is uh, voor het bestaan... ik denk niet dat je er echt aan kan twijfelen. Als je nou de opstand in, in, in Tunesië bekijkt... Uh, je zegt, het, it, it, it is, het heeft te maken met een grote groep jonge mensen, redelijk ja. opgeleid. Uh, hadden ze ook een organisatie, speelden bijvoorbeeld vakbonden een rol? Uh, in Tunesië op een gegeven moment wel. En uh, de vakbonden Tunesië hebben altijd een grote rol gespeeld. Überhaupt in uh, oude Franse gebieden, zoals uh, Tunesië, Marokko en Algerije... zijn vakbonden van ouds een, een belangrijke uh, factor in het politieke leven geweest. En uh, al de drie de landen, zowel Marokko als Algerije als uh, Tunesië... hebben altijd geprobeerd uh, die vakbonden zoveel mogelijk te onderdrukken. Uh, dat is deels gelukt niet helemaal. De vakbonden de Tunesië, de UGTT, is nog steeds de enige buiten het regime om... de enige organisatie die min of meer of functioneerde. Ja. Ja, nu hebben we in uh, Tunesië gezien Bourguiba, die de onafhankelijkheid weet te creëren. Ja. Dat gaat de tijd goed, dat is in 1957 als ik me niet vergis. Ja, en uh, hij, weet, hij weet een, een redelijk modern land van Tunesië en te en maken. Hij dat was een populaire man. Uh, hij was in het begin nogal populair, ja. Maar hij, hij, hij heeft ook allerlei vernieuwingen, modernisering in Tunesië doorgevoerd. Hè. Dus uh, met name het familierecht, uh, de veelwijverij werd afgeschaft. Vrouwen werden gelijkgesteld, vrouwen kregen echt scheidingsrecht, et cetera, et cetera. Uh, hij zorgde ook voor een, een geweldige opkomst van uh, Tunesische universiteiten. Dus het onderwijs werd in wezen gratis in Tunesië. En uh, dat heeft in Tunesië een, een, een vrij hoog opgeleide... en uh, vrij goed ontwikkelde bevolking uh, opgeleverd. Uh, het, uh, wat hij niet gedaan heeft, en wat, uh, president, of wat de afgezette president ook niet gedaan heeft. Uh, ze hebben gewoon niet genoeg geïndustrialiseerd, niet genoeg uh, gelegenheid gegeven... aan mensen die goed opgeleid waren, een goede baan te vinden. Dus ze hebben wel voor opleiding kunnen zorgen, maar, niet voor, de maar baan. niet voor een economische infrastructuur. Nee. Om ook de vervolgstap te maken. Nee, nee, en wat, ze hadden allebei, geloof uh, ik, uh, een nogal lastige, veeleisende vrouw. Nou, uh, Bougiebo op een gegeven moment had zijn vrouw Asila. En daarvan wordt gezegd dat uh, hij was ziek. En hij bleef maar ziek. En, uh, dus de pillen werden toegediend, de pillen die hij voorgeschreven kreeg, door dus zijn lijfarts, die werden toegediend door Sila. En op een gegeven moment ging. Ik dacht dat het naar Straatsburg was, maar dat wil ik vanaf is het ook natie geweest zijn. Jowel, hij ging naar Frankrijk toe om, uh, om hem daar een kuur te volgen. En uh, daar werd ontdekt dat die pillen die hij nam helemaal, A, helemaal niet goed waren, B min of meer verdoven. En C. ervoor zorgde dat was dus achter de schermen uh, de lagers uit kon delen. Toen hij terugkwam. En dat ontdekt werd, heeft dus Vassile onmiddellijk aan de, aan de kant gezet. Maar dat was zijn vrouw, die, wiens dokter hem die pillen voorgeeft. Ja, die ja. op, op ja, ja. gaat dus, dus, dus ja, van zijn vrouw. Nou, nou, en dus, dus algemeen gaat het verhaal in Tunesië. Ik denk ook dat het waar is. Dus een aantal jaar Tunesië gewoon door Basile is geregeerd. Ja, en, en, en, dus, en, en niet alleen door Basile, maar ook door haar broer. En dan krijg je het beroemde verschijnsel van familie gaat voor. Dus in een land waar de economie deels door de staat gereguleerd wordt, en je afhankelijk bent van, laten we zeggen, importvergunningen. Derden. En dan gaat die importvergunning, die naar degene die de beste is om die importvergunningen dus, te hebben, dus, die gaat naar neef. Hè? Dus, dus, dus eigenlijk. De, de, kap, de kaps gaan naar het zusje. Etcetera, etcetera. et <laughs> dus, dus eindelijk heeft Ben Ali gewoon is verder gegaan met hmm. het familiebedrijf, wat door zijn voorganger als het ware ja. al. Ja. Een werk was gesteld. Ja, en dan, dan, dan aan het begin dan, dan, dan komen ze aan de macht en dan wordt het allemaal wat soepeler. En op een gegeven moment dan zet zich dat weer voor en dan de familie gaat voor. En dus de, de, de Ben Ali zelf en zijn familie ik denk niet dat die Tunesië vreselijk hebben uitgeplunderd. Maar zijn vrouw, Leila Tribulzi, die... Ja, die wel. Oh Ja. Abso Absoluut, het was een kring. We gaan even naar Egypte en we gaan, we gaan helemaal Monster. naar... Monster. Dank je wel, We gaan even... Die mannen hebben er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Het zijn gewoon de, die vrouwen die de boer verziekt hebben. Nou, het dat is een het, beetje nou, een suggestie de, die nou, wordt dat is, het, het, het berucht is altijd van de sterke man die dan een vrouw achter de schermen ja. heeft... zoals Tito en Jovanka en, en, en Marcos ja. en die melden. En dan is dat in Egypte, die dan een vrouw Gian had. En ja, die vrouwen die doen dus mee... En meer dan dat kennelijk. En meer dan dat, ja. We gaan even luisteren naar Nasser, want we moeten ook nog even naar Egypte. Laten we voor we verder praten even naar, een, naar een, een, een fragment luisteren van op dat moment de belangrijkste Arabische leider van na de oorlog in de wereld. Dinsdag werd op de Egyptische premier Nasser tijdens een redevoering die hij in Alexandrië uitsprak een aanslag gepleegd. U hoort hier hoe de rede van de overste Nasser door acht schoten werd onderbroken. De verwarring die op deze aanslag volgde duurde maar kort. Terwijl de lijfwachter Daal de Greep, een lid van de Mohamedaanse Broederschap, bleek dat Nasser zelf niet was geraakt. Hij sprong direct weer naar het podium waar hij bijkant buiten zichzelf van hartstochtelijke opwinding uitriep. Bedenk dat mijn werk aan u is gewijd. Bedenk ook dat mijn leven dat door Allah werd gespaard u toebehoort. Ja, wat een tempo. Hè? Dit is om precies te zijn. 30 oktober 1954 is dan net een mislukte aanslag gepleegd. dit zijn de beroemde achterschoten. En dat heeft geleid in Egypte tot de vervolging van de moslimbroederschap. Precies. En uh, je kan in wezen zeggen dat het. in het begin. Ik wil niet zeggen dat het lastig liberaal was, dat is zeker niet zo. Maar het heeft wel geleid tot uh, de strijd van de politiestaat in Egypte. Dit is een, een, een cruciaal, ja, cruciaal moment uh, in oh, ja, de geschiedenis ja, is, van Egypte. Ja. Oh ja, wat, Want ja. leg ons even uit: je zegt dat het is een politiestaat geworden toen. Ja. Uh, en een legertop is, zorgt eigenlijk voor de politieke infrastructuur. Als je carrière wilt maken, begin je in het leger en daarna ga je de politiek in. Ja, um, er zijn twee uh, instellingen in Egypte waardoor je het makkelijke carrière kunt maken, sociaal gezien. Dat zijn de politieacademie en de militaire academie. Uh, de militaire academie staat in iets hoger aanzin. Um, als je die militaire academie afgemaakt hebt... dan ga je dus het leger uiteraard in als officier. En dan klim je langzaam wat op als je goed bent uh, tot uh, kolonel, generaal, whatever. Uh, zo rond je veertigste mag je met pensioen. Dan word je, krijg je de dag voordat je met pensioen gaat... nog een rangverhoging. Dus je krijgt een pensioen die bij de rang hoort... die je niet zelf bekleed hebt in wezen, maar die dus als ere... Een sterretje extra. Ja, ja als extraatje die toe. En daarna word je de burgermaatschappij in, in, letterlijk gelanceerd. Je wordt gekeken via je vriendenkring en via het regime zelf... over een leuke plaatsen waar jij terecht dus, kan dus, komen. Dus al die mensen die nu om Mubarak heen zitten... zijn zo gecreëerd? Ja, ze zijn op die manier gecreëerd. Ja. En je moet dus niet zeggen, het is niet alleen het, het leger als zodanig, hoewel het Egyptische leger zwaar ge geïnvesteerd heeft... in militaire industrieën en uh, landbouw. Dus het leger zit in de economie als zodanig, maar ex-officieren in Egypte maken voor een belangrijk deel de dienst uit. Ja. Het is dus een regime uh, wat zichzelf continueert... Door, door, door, door het leger is de broedplaats van de toekomstige leiders van Egypte. Maar als je nou kijkt naar Mubarak, 30 jaar al bijna aan ja. de macht, wat doet hij nou fout wat Nasser niet fout deed? Nasser deed een heleboel dingen fout, maar Nasser overleed aan een hartaanval. En Mubarak is dat nog hij, niet gelukt. Hij, hij wist op tijd te overlijden. Dat is de beste ja, ja, prestatie van de dat, dat, hey, dat, maar... dat, ja, dat kan je rustig zeggen. Hij wist op tijd te overlijden. Dat is een. Dat... Maar... Begint het onder Mubarak niet ook op een soort familiebedrijf te lijken? Lijkt het niet nou, dat is, dat, is, dat is het hele probleem wat je hebt bij, bij zo'n zo zo regime... dat uh, vanuit het leger gestuurd en, en vanuit het leger, zijn, uh, het leger zijn wortels heeft. Uh, het gaat kastenachtige verschijnselen vertonen. Dus, uh, laten we zeggen, kinderen van officieren hebben voering op de militaire academie. Ik wil zeggen dat de aanvoerder in Nasser... en zeker in het begin van Sadats tijd ook nog was... vanuit de normale bevolking... dat iedereen kon naar die militaire academie toe. Uh, officieel is dat altijd zo geweest. Minder praktijk. vanuit het regime zich daardoor. Het, het zit op slot. Het, is, het, is... Het, het, het, het, het zet zichzelf een beetje op slot. Maar... Het is niet echt op slot, maar het zet zichzelf maar een maar beetje op slot. Maar hebben we dan eigenlijk hetzelfde soort probleem als in Tunesië... dat je een opgeleide middengroep hebt die ook nergens terecht kan? Nou, dat is het probleem in Egypte, inderdaad. Ja. Ja. En hoe gaat het... Het ja, is een belachelijke vraag natuurlijk... en toch stel ja, ik hem ja. uh, met enige vreugde... Uh, Waar gaat het naartoe? Gaan we de kant van Iran op? Een moslimmoederschap? Nee, gaan we, gaan we de kant van Tunesië op? Hoe, of gaat het tegen Nee, nee, nee, nee. Nee, het is, nee, je moet rekenen. Er is iets van... van met die, die, als je, ik denk dat in het totaal... Uh, nou, ik zeg ruimweg zo'n 15.000 tot 20.000 ex-officieren in Egypte de machtig de, de, de, de dienst uitmaken op allerlei bedrijven en wat dan ook, en in de overheid. Uh, die hebben een groot aantal privileges. Die privileges gaan ze niet opgeven. Ze krijgen gratis auto's, bla bla bla bla bla. Ze kunnen naar aparte, aparte winkels en er zijn sportclubs voor hun kinderen, et cetera, et cetera. Dat regime krijg je niet op die manier weg. Ja. Wat, het regime, wat, wat je nu ziet, is dat dus in de top van het regime op een gegeven moment mensen zich gaan afvragen: uh, is het voortbestaan van ons regime wel in veilige handen bij Mubarak? En ik denk dat het antwoord langzamerhand nee is gaan worden. En vandaar dat hij dus eindelijk gedwongen is een vicepresident te benoemen. Waarbij je moet opmerken dat de Egyptische grondwet geen vicepresidenten kent. Een vicepresident is uitsluitend een ambtenaar door de president aangesteld... om een deel van zijn taken te vervullen, zoals het linten, knippen en dergelijke. En weet ik het wat. Hij heeft ook geen opvolgingsrecht. Wat je wel ziet is dat door het aan stellen van uh, Omar Suleiman, dat is de, uh, de machtige leider van de, uh, de Egyptische rijbe van de militaire ja. veiligheidsdienst, dus je een potentieel opvolger nu gaat krijgen. Hij gaat zelf niet opstappen, Mubarak, net als dus de farao's, ze gaan nooit weg. Ik, ik denk als dat is niet verkiesbaar stelt, dit jaar zou dat nieuwe presidentsverkiezingen houden, ik denk dat hij dat niet doet, en dat, Olamour, dat, dat uh, Omar Suleiman, dus de nieuwe prins presidentskandidaat wordt. Goed. U hoorde hem een ja over ja. Egypte en vanavond is er meer over Egypte bij het bureau Buitenland van de VPRO vanavond ook op Radio 1. En we gaan nu snel naar de Australian Open en Marcella Mesker. Ja, want er zijn uh, toch wel wat ontwikkelingen hoor. De eerste set is naar Novak Djokovic gegaan met 6-4. De laatste keer dat ik in de uitzending kwam was het 4 gelijk. En ja, Djokovic had al het betere van het spel. Hij oogt heel erg fit, maakt bijna geen fouten. En ja, hij zet Murray keer op keer weg in de hoeken. En in de tiende game van die eerste set wist hij uh, de Brit te breken op zijn tweede setpoint. Uh, vroeg nog even een holkaai aan, dat is een challenge, of die bal in of uit uit is. Ja, en toen had hij de set te pakken. En nu leidt hij in de tweede set alweer met 2-0. Dus opnieuw een breekvoorsprong voor Djokovic. En je ziet Murray toch wel licht aangeslagen op de baan staan. Oogt wat moe. Hij had natuurlijk ook wel een dag minder rust. Na zijn halve finale tegen de Spanjaard David Ferrer. Een lange partij die bijna vier uur duurde. Djokovic speelde een dag eerder. won toen van Federer. Had dus twee dagen rust. En ja, het lijkt wel of dat ja, uh, toch effect heeft gehad op de Brit die uh, veel meer transpireert en misschien ook moeite heeft met de hitte. Voorlopig dus uh, 6-4 en 2-0 voor Novak Djokovic. Hij lijkt uh, ongedaakbaar, speelt uh, erg goed en is uh, op dit moment de leading man. We hoorden Marcella Mesker straks in het uh, tweede uur van OVT. En we gaan nu naar Moskou, Moskou naar Ayot Kloosterboer... die ons gaat vertellen hoe het zit op het uh, wereldbeker toernooi in Moskou schaatsen. Ja, In Moskou, in het uh, wereldbekertoernooi is mooi gezegd. Is het uh, weer goed ijs vandaag? Dat merkte als eerste Annette Gerritsen. Zij mocht starten in de B-groep en uh, reed daar een tijd van 1.16.80. Toen was het de beurt aan de A-groep. Met nogal wat Nederlandse vrouwen, met uh, Marit Leenstra... die nog hoopt op deelname aan Insel, is daar nog wel een eindje van verwijderd. Zij rijdt 1.1668, iets sneller dus dan Annette Gerritsen in de B-groep. En daarna was het de beurt aan Irene Wust, die reed tegen de Canadese Schussler. En Wust begint in een grootste vorm te, ra te raken dit weekend. Dat zag je aan een tweede plaats op de 1500 meter. Ze reed ook een tweede plaats op de 3 kilometer. En ook nu pakten ze een baanrecord. Het baanrecord pakten ze af van, uh, van Annie Friesinger. Uitstekende tijd voor uh, Irene Wust. En daarna was het de beurt aan Margot Boer. En zij kwam net achter de tijd van Wust terecht in 1658. En de, de stand op dat moment was... 1 Wust, 2 Boer, 3 Leenstra. En daarna nog van Riesen. Maar dan komt de laatste rit. Nesbit tegen Richardson. En Nesbit verbetert nog weer dat kerstverse record van Irene Wust. Irene Wust dus pakt tussen tweede plaats de rit gewonnen door.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 In één minuut. Vliegende kip gaat naar voormalig wereldkampioen veldrijden Henk Paars. Hoe gaat een topsporter daarmee om? Luister zometeen. Van kwart over twaalf tot twee. De perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Iedereen heeft iets met Randstad. Net als Johan, bloementransporteur. Hij belde ons. Tot eind april hebben we elke week honderdduizenden tulpen... die allemaal naar Duitsland moeten.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 Zijn familie wordt tot in Brabant achtervolgd door de Engelse pers. Vanavond in Karel Brandpunt voor het eerst.